Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Thierry Baudet is aangevallen in Gent. De politicus geeft daar zo meteen een lezing bij de universiteit daar. En er kwam van tevoren veel kritiek op. Zo'n 20 mensen stonden te protesteren toen hij aankwam. En uit het niets haalde een man met een paraplu uit naar Baudet. Ja, je hoorde de klap ook even in het begin. De man die leuzen schreeuwde tegen Poetin is opgepakt. En met Baudet zelf gaat het oké. Okay. Hij ging daarna gewoon het universiteitsgebouw weer binnen. De trainer van Telstar heeft de vier jongens die weigeren het regenboogshirt te dragen... uit de selectie gezet. Het shirt is onderdeel van een campagne voor verbinding en inclusie. En de trainer zegt dat het om een heel brede boodschap gaat waar de jongens moeite mee hebben. Prachtig shirt. Ik zou het aantrekken, maar... Het zit dieper, hè? dus het heeft niet met uh, het shit te maken. Dit zijn echt vier topgasten. Alleen, uh, die staan ook achter al deze uh, signalen, deze boodschappen van de regenboog. Maar uh, ze willen, uh, uh, er zitten dingen tussen die ze niet willen promoten. Ja, de spelers van de voetbalclub zullen verder geen straffen krijgen volgens hem. Omdat de boodschap juist om tolerantie gaat en elkaars keuze respecteren. En Ajax trapt op dit moment in de Europa League af tegen Brighton. En ja, dat is toch best wel een beetje spannend... als je ziet hoe het bij Ajax gaat de laatste tijd. Met verlies op verlies. Maar deze fans zijn toch naar Engeland meegereisd... om hun clubje te blijven steunen. Je bent de Ajax niet of je bent het niet. En je steunt je club door weer en wind... door goede tijden en slechte tijden. Wordt het uh, huilen of lachen vanavond? Als ik heel eerlijk zijn, denk ik huilen. Slechter kan het niet, dus het kan alleen maar beter worden. Ja. Hoe lang duurt die busreis terug? Uh, iets of 10, elf ongeveer. Dus als het een uh, nederlaag wordt, dan hebben we een lange rit. Als het een overwinning wordt, dan is het helemaal goed. En het is ook gelijk de eerste klus voor de tijdelijke hoofdtrainer Maduro. Heb ik nog het weer voor je nog verspreid over het land korte buitjes vanavond. Morgen opnieuw een grijze herfstdag met veel regen en dan tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland nog vooral vertraging aan de zuidkant van Amsterdam. Om te beginnen de A9 ook maar richting Diemen. Bij Amsterdam-Graasperdam is een spoedreparatie aan de gang. De parallelbaan is daar dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. En de A10, de A10 Zuid om precies te zijn, richting Watergraasmeer, die staat bijna helemaal vast. En dit komt door het eerder ongeluk op de A1. Die is inmiddels weer vrij, de A1. Maar hou rekening op de A10 Zuid, nog met een klein half uur vertraging.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 afgetimmerd, <laughs> inmiddels, uh, door uh, de firma Loremissen, maar uh, ja, uh, Lessons in Living, uh, dat was uh, toch wel een uh, dijk van de nummer, vind ik zelf, maar... Dankjewel. Uh, ja, ja, ja. uh, jullie hebben er ook nog op een gegeven moment een clip bij, uh, bij verzonnen, toch? Ja, we dachten, we gaan naar Londen, en dat is wel een mooi moment om... Uh, alles te documenteren en een uh, clipje van te maken. Ja, uh, dat is uiteindelijk wel een uh, geslaagd clipje. Want er is ook nog iets uh, te zien dat jullie in Londen daar nog een optreden hebben gedaan. Uh, ja, klopt. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Ja, mega leuk. Ja? Echt super cool. Ja, ja, ja wij, uh, wij werden geboekt door een, uh, een pup eigenaar en ik zei gewoon tegen de jongens van, nou, dit moeten we gewoon doen. Weet je, al is het gewoon een weekendje weg, uh, teambuilding. Team <laughs> team <building. laughs> en even uh, ja. uh, een avondje zelf spelen ja. in, in, in een pub. Ja. Top, dat gaan we doen. <laughs> ja, uh, merk jij dat ook meteen dat er, dat er een, een goed team uh, meteen ook uh, dan binnenkort bij jou in de studio staat? Nou, om, uh, dat wist ik al toen, het moment ze, binnen, toen ze binnenkwamen hoor. Ja. Wij, wij, wij waren al wel vrienden voordat we de studio ingingen hoor. Maar, uh, toen ze bij mij in de studio kwamen, toen had ik wel door wat een, uh, wat een team zij zijn. Ja. Dat is de ene... Als ik in deze kamer aan het werk ben en heb ik nog een kamer ernaast... daar zitten ze dan te chillen of te wachten. Of hmm. Het ging van uh, uh, anekdotes, hilarische <laughs> anekdotes... Ja, is... tot in ene dan met z'n allen zingen, tot ja. uh, imitaties. non-stop <laughs> ging dat gewoon door een hele week lang met die vier. Die raken niet uh, uitgepraat. Nee. Nee, uh, er zit een goede game bon. in. Uh, in uh, je, hoeft er, je hoeft er eigenlijk niet zoveel aan te doen, denk nee, ik. Nee, uh. dat teambuilding, dat, uh, <laughs> dat hebben ze goed gedaan. Hè. Ja. Uh, weer even over jou. Want uh, ja, het, uh, het album is aanstaande. Uh, een tournee ook. Maar uh, ik heb begrepen dat je ook nog, uh, nog kleinere optredens uh, doet daarmee. Uh, uh, bijvoorbeeld in een winkel. Ja, klopt. Eentje, <laughs> om precies te zijn. Ja. Of twee. twee. Vandaag... En morgen. Vandaag dus, en morgen. Uh, Dat zal oh, wacht even. Ik ben helemaal gek. Sorry hoor. Ja. Uh, we doen in-stores met de band. Bedoel ik? Ik dacht, ja, ik doe dus morgen een instoor bij Jan Kas in Volendam. Dus ja. op release. En dat doe ik samen met Paul Bond trouwens. Hé, hey, dat is leuk. Ja, en ja. dan ook echt samen. Dus ja. we spelen ook gewoon elkaars liedjes. Dus uh, hey. we gaan, morgen komt hij langs, gaan we samen repeteren. Ik heb zijn liedjes ingestudeerd. Of tenminste, dat ga ik morgenochtend doen. <laughs> Sorry, Paul. En moet hij En moet hij dan jouw liedjes doen? Nee, hij leert uh, mijn liedjes. liedjes. Ja. Uh, en dan gaan, we, dan gaan we dat samen doen in de, in de plaat Daar had hij het vorige week niet over hoor. Uh, nee, had hij dat, nee, had, niet? dat daar had hij niet over. Nee, ik, we hebben dat uh, na, zijn, uh, hoe heet het, na, zijn, na zijn release party in de uh, PX besloten. Toen sprak ja. ik hem even. En toen ja. hebben we het eigenlijk uh, besloten. En, uh, ja. Superleuk. Daar kijk ik erg naar uit. Het is een beetje leuk uh, mekaars nummers uh, spelen. Ja, en het is, uh, je zou het niet zo 1, 2, 3 verwachten. Die twee nee, dingen nee, bij elkaar. Maar akoestisch ja. kan, kan een hoop, weet je wel. Met ja. gewoon twee instrumenten en twee stemmen. Ja, hoe, hoe ver uh, rijdt jouw kennis over Ernest Hemingway in dat opzicht? Uh, nou... Inmiddels iets meer, gelukkig. Ja. Ik moet, uh, heel laat... Heb jij zijn nieuwsbrief ook gelezen dan? Of? Nou, ik heb zijn boekje gelezen. Oh, toch? Ik heb ja. zijn boekje gekocht. Want ja. ik schaamde me dat ik uh, geen Hemingway-boeken uh, heb gelezen in mijn leven. Oh. oh. En ik heb nogal Engels gestudeerd. Oh, jij ook, hoor. Oh. <laughs> <Ja. laughs> ja. um, maar ik ben nu wel iets meer op de hoogte. Want hij heeft een prachtig boekje bij zijn album gemaakt. Met mm. een, uh, ja, eigenlijk een soort introductie in, in Hemingway. En in mm. waarom het zo'n bijzondere schrijver was. En een bijzonder mens. Mm. En ook uh, hoe hij dat aangepakt heeft in zijn... Uh, het is fantastisch geschreven en uh, heel mooi leesvoer. En ik ben nu wel getriggerd om, om Hemingway te gaan lezen, zeg maar. Ja, Je gaat ja, ja. op die stapel van boeken die ik nog ga lezen, ja, ooit. Ja, ja. <laughs> <laughs> uh, dat jij een Engelse uh, studie, uh, studie Engels hebt uh, gedaan. Ja. Dat had ik even niet 1, 2, 3 achter jou keer, Ja. ja. Uh, toen ik van school kwam, toen wilde ik eigenlijk naar conservatorium... Maar dat werd ik afgeraden door mijn pa. Want die had uh, dat wel gedaan. En die is toen ooit gestopt met muziek maken. Toen hij jaren 40 was. En toen kon hij eigenlijk nergens terecht. En hij zei, muziek kun je ook buiten school leren. Ja. En als je nou zorgt dat je een plan B hebt... dan kun je altijd ergens op terugvallen. Nou, toen heb ik met grote tegenzin dat diploma gehaald. Hmm. Uh, als Engels docent. En uh, die heb ik in een kluis gestopt toen, toen ik klaar was. 23 of zo, 24 was ik klaar. Ja. En ik heb daar nooit iets mee gedaan, want ik heb eigenlijk alleen maar muziek gemaakt. Tot ja. vorig jaar. Uh, en toen heb ik hem gebruikt om binnen te komen als muziekdocent uh, bij onze school. Ja. Dus ik heb een docentendiploma en daar, daar ben ik nu dus muziekdocent mee. Dus ja. het is alsnog goed van pas gekomen. Ja, ja. Uh, maar is het, een, uh, is het gewoon een opleiding of is het ook nog een, uh, een universitaire opleiding? Of nee, is het is een uh, hogeschool. hogeschool. Dus een, een bachelor. Een bachelor, ja, oké. Okay. Uh, maar ja, dat komt hier natuurlijk altijd van pas, uh, zoiets. Ja, blijkbaar. Ja, um, daar toch dan even over gesproken. Um, vind jij dat dan makkelijker om bijvoorbeeld je liedjes in het Engels te schrijven? dan, uh, dan Want je hoort ook uh, van mensen. Nou, schrijf liever in het Nederlands, want dan is het toch. Uh, die heb je ook. Ja, ik vind het sowieso le ook leuker. Ik uh, hou meer van Engels dan van Nederlands. Ik, ik vind het gewoon. Uh, ik lees ook boeken uh, in het Engels. Ja. 9 van de 10 keer. Ik vind de taal gewoon veel mooier, veel cooler. En ik. Ik vind het ook ja, gewoon leuker om in het Engels te schrijven en om in het Engels te zingen. Het is ook. In het Nederlands klinkt het als je. Als je nou ja, laten we het rockmuziek noemen, maakt. al snel corny of zo. Of, of knullig. Knullig, ja. Het, knullig. Gewoon, het werkt gewoon niet op nee. een of andere manier. Nee? het moet Je ja, moet uh, nou, ja? krijgt meteen een soort stempel of zo. Als, ja. je het in als ik deze liedjes in het Nederlands zou zingen, ja. dan heeft het een hele andere associatie bij mensen dan dat ik het in het Engels doe. Ja. Weet je wel? Dan krijg je dan ja. word je in een hokje gestopt van die of van die of van dat. En ja, het, het zou wel kunnen, hoor. Maar ja. het, het is voor mij uh, ja voor mij gewoon ik heb daar geen ambities in. Nee. Uh, het, het, het werkt, het werkt voor jou gewoon nee, dus precies. niet. En ze, zijn er, ze zijn er, die het wel kunnen, maar uh, ik ben daar niet één van. Nee. <laughs> um, we gaan nog even een stuk muziek draaien. Dat uh, dat zijn er even kijken. Uh, ja. Ik denk drie. En dan uh, wordt het weer tijd dat, dat uh, jullie uh, je weer uh, mogen opstellen. Uh, dus, um, de eerste van dit, uh, van dit blokje. En dan kom ik er even tussendoor nog uh, terug. Want, uh, want uh, na twee mag ik weer even mijn scheur trekken uh, Dit is een single die komt dinsdag pas uit. Dat vind ik leuk. Want de jongens die komen uit Amsterdam-Alkmaar. Schuine streep. Want uh, er zijn een paar leden die komen uit Amsterdam. En dan komen er een paar uit Alkmaar. Uh, en ik heb ze in uh, de, de coronatijd, in de pandemie, heb ik ze enorm gesteund. En dat, dat betaalt zich uit, want uh, daarom mag ik hem ook nu horen. De nieuwe single van Black Operator A Witchy Song. From caving in, stuck behind these phantom bars, I'm running a clock. To the best. De corner ghost van Wendy Moore. Want uh, ja ook uh, wij hier in Zandvoort hebben muzikale mensen hier rondlopen. Wendy Moore is daar één van. Uh, de andere twee uh, zijn Siggy en Dins. Dat is Nederlandstalige hiphop. hop. zeggen jullie helemaal niks. Maar een ander uh, moet jullie denk ik misschien wel weer aanspreken. Dat is Ruud Haveling. Die heeft uh, niet zo lang geleden nog een album uitgebracht. Accidental Pictures. Dus wij... Uh, wij kunnen ook onze vinger op steken... dat er toch wel degelijk ook muzikanten in dit dorp rondlopen. Bovendien moet ik er ook nog even iets nog aan toevoegen aan dit verhaal. Want Corner Ghost komt morgen uit van Wendy. Zij is komende maandag bij 3FM te horen in een interview... rond vijf over half acht. Dus dan ook even bij deze gemeld dat ook daar Wendy te horen is. Um, hebben jullie het nog een beetje naar jullie zien? Zeker. Even een uh, kleine peiling uh, houden. Want uh, we draaien er nog één. En dan uh, mogen jullie weer. Um, deze band uh, die gaat ergens uh, in december, begin december, een EP Religio houden. In Podium Victory. Ik heb het over Yuri Dice. Uh, denk een beetje aan progressieve rock. En dit is een verse single. Die is vorige week. Ik wat van Rob wil ik Sta ik in beeld? Ja, ja dus, het is niet te geloven, uh, uh, met de gift, zo heet dat uh, nummer, Prochrok. bovenste plank van Yuri Ze komen uit Den Ilp. Dat ligt dus ergens in de buurt van Ilpendam. Dat, uh, dat is een beetje het gegeven. Nu gaan wij over naar de, de speelplaats. Zo noemen ze dat dan hier. Uh, en dan moet ik even op mijn lijstje kijken, want uh, er komen twee nummers aan. Die uh, eerste, die kennen we eigenlijk allemaal, want die heb ik ook hier veelvuldig ook in dit programma laten horen. En uh, dat is de uh, single die al eerder is uitgebracht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 God forsaken saint, wife well, turned lovers and strangers, strangers and our friends. I sit here. to get Andere uitvoering uh, dan uh, dan die uh, dan die single eigenlijk Ja, ja. Uh, ja. Klinkt een beetje, een beetje donker, maar uh, en ook zwaar ingetogen. Ja, zou je wel kunnen zeggen. De laatste voor vanavond uh, die uh, gespeeld wordt, en uh, dan zijn het er vijf geworden. Uh, de de oorspronkelijke was eigenlijk vier, maar goed, uh, het zijn er vijf. Het is altijd leuk als, de, als er nog eentje nog extra aan toegevoegd wordt. En dat is Dreams. En die gaan wij, als het goed is, nu horen. Ja, het knoopje moest even dicht. Maar goed, uh, uh, uh, daar is die. Might trick me dreams thoughts and feelings can't tell if they're real they might trick me into being someone I don't want to trick me into being We gaan nog eventjes iets doen wat eerder deze week al uh, een beetje vakkundig is weggemaaid... door collega Marcel van Kuik. Want uh, die doet op maandagavond Play It Loud... Maar daar kon hij ook niks aan doen. Want hij wist niet dat Solar Cycles uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland in de mailbox zat. Ja, daar ben ik dan de interim hoofdredacteur. En wat Solar Cycles weer niet wist... is dat ik weer een collega ben van Marcel van Kuik. Ja, dus dan wordt het een hele, hele ja, rare uh, gewaarwording, dit hele verhaal. Maar ze vinden het wel leuk dat de wereld een beetje klein is. Uh, inmiddels weten ze het allemaal, dus het <laughs> is wel grappig. Uh, morgen komt er een, een, een nieuwe album, of een debuutalbum van Solar Cycles... Het is folk metal, en een van de nummers die op het uh, album Lunar staat is Ode to the Forest. To follow on the mystery, right down and climbing. The rolling dews know these perilous ways. I think it's the wild sea That maiming. Our life is like a string of accidental pictures, miscue on forgotten days. With a careless aim, it slips through our But everything's strangely in place Everything's strangely in place In a scattered composition And I've stepped out of the frame Yours are A string of accidental pictures, a skew on forgotten days. With a careless aim, it slips through our fingers, but everything strangely in place. Leuk is uh, dat uh, dit dan wel een, een beetje een, een plaatselijk overstijgend uh, programma is. Want het uh, gaat om uh, de provincie uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf in Alternatieve Vm bij ZFM Zandvoort. Maar uh, het lokale is dat, uh, dat we dan weer op een gegeven moment, krijg ik weer een app binnen. Van uh, degene die, uh, die hier uh, de voortvoerder is van deze gemeente. En die zegt, ja, ik zag hem vanmiddag nog in de supermarkt. Hij doet gewoon zelf nog zijn boodschappen. Het is altijd wel leuk, dit soort dingen. Uh, om, het, uh, om het even leuk te houden en lokaal te houden. Ruud uh, Hauweling, mensen, was dit. Met Accidental Pictures, het uh, titelnummer wat uh, op het album staat. En wat eind september is uitgebracht. Um, kom ik nog even bij jullie uh, terecht, uh, dame en heren. Uh, begin ik even bij jou, um, Jan. Want dat is je echte naam ja. natuurlijk. Um, want ja, um, luisteren jullie ook naar elkaars uh, songs ook in Volendam? Als het gaat om de underground scene. Hè? Dat moet ik eventjes even wat preciseren. We hadden het er net nog even over. Dat ik... Uh, ja, wij zijn allemaal fan van elkaars bands. Ja? Hey, als ik dan heb over bijvoorbeeld Lorem en Sai Hollywood... Ja. En, uh, en ik. En weet je wel. We zijn allemaal vrienden en we maken allemaal uh, een beetje rock'n'roll. Ja. En dat natuurlijk. Dan, dan ga je luisteren en dan ga je elkaar steunen en uh, naar elkaar shows. En ik mag met hun ook die plaat maken. ja Dus ja, dan uh, ik... Ik betrap ja, me er vaak al. op dat ik, uh, <laughs> dat ik die dingen nog vaak terugluister. Ja. Als ik dan één liedje hoor, dan wil ik gewoon die hele EP weer horen. Ja, en er is er, is er nog een eigenlijk. Hè? Een internationaal opererend band uit om Villa Rosie. Ja, klopt. Die ja. hebben hun EP opgenomen bij mij aan de overkant. Ja, Niels Maurer. Heeft, ja, klopt. Dat ja. zijn ook weer vrienden van ons. En ja. die uh, hebben nu een studio letterlijk tegenover die van mij. Wij ja. kunnen gewoon echt... Als we bij elkaar uh, een terug hebben, dan kunnen we overlopen. Hey, zeg maar. je, ja, jullie, kunnen bij, ja, jullie kunnen, uh, kunnen bij elkaar eigenlijk een beetje afkijken. Ja, is... en af en toe spulletjes lenen en zo van elkaar. Dat ja. Is, uh, ja, dat is echt, echt leuk. Ja, um, goed. Dat, dat is uh, de, de andere uh, tak. Uh, hmm. Nou ja, goed. En, uh, jullie, jullie maken eigenlijk één bonk muziek. Uh, Hoe belangrijk is dat? dat? Dat er toch eventjes ook het andere geluid. Uh, hoorbaar is uit Volendam. Ja, dat Want we kennen allemaal natuurlijk hè, de, de, de gebruikelijke entertainment uh, uh, verhalen. Maar uh, hoe belangrijk is dit? Ja, dit is helemaal te gek. Ja. Het is, en, en het is ook zo mooi dat het ook nu uh, groeit. Ja. En dat er ook echt een scene is. Want er ja. zijn heel veel jaren geweest waarin dat niet het geval was. Ja. Weet je wel, het speelde iedereen die wat deed, speelde covers of zo. En het lijkt alsof iedereen die, die geïnteresseerd is in muziek... nu ook gelijk begint met eigen werk. En dat wordt gevoed. En dat, ja, nou ja, jij doet er ook goed aan mee. Waarvoor grote dank. Uh, ja, graag gedaan. Um, ja. Weet je wel. En iedereen die wil ook gewoon wat goeds maken. En, mm. en een goede show neerzetten. En je kijkt bij die ander. Je kan niet minder dan je, dan je maatjes uh, ja. gaan presteren, weet je ja. wel. Je wil ook het hoge level. en Ja, je steekt elkaar aan. En, en nu is er gewoon een scene. En uh, ja, we, gaan, we zijn aan het knokken. En er brandt een vuurtje, zoals ik al zei. En er is heel veel spirit en heel veel... Uh, Goeie vibes, ook onder elkaar. En, mm. en ja, dat resulteert altijd in een, in een hele positieve flow. En, en, en sowieso in positiviteit. Dus ik, ik verwacht dat er nog aankomende vijf jaar... wel, wel grote dingen gaan gebeuren uh, met ja. onze rock'n'roll scene uit Polen. <laughs> ik, ben, ik ben er bang voor wat het er gaat. Nou ja, in de positieve zin van het woord. Um, want ja, um, ik vind ook als ik bijvoorbeeld kijk naar dit dorp... wij zeggen ook van doe maar gewoon, doe je al gek genoeg... Maar in dat opzicht lijkt dit dorp ontzettend veel op uh, dat van jullie eigenlijk ook. Ja, dat, dat zit bij ons wel in de, in, in de, in de cultuur. Maar niet ja. in die twee studio's hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat geloof ik ook wel. Want, ja, uh, maar, maar ik bedoel ermee te zeggen, de nuchterheid is ook bij de Volendammer wel een beetje aanwezig. Ja, precies. Maar als jij uh, rock'n'roll artiest wil zijn, dan uh, moet je dat toch echt overboord gooien, dat, uh, dat gevoel. Ja. Ik ben bang van wel. <grijg> Niemand wil toch naar een doodnormale uh, rockband kijken. Nou, dat <grijg> uh, ja, dat wel. Jij zegt dat in ieder geval. <grijg> nou ja, misschien wel. Ja, maar ja. ik bedoel, uh, je, moet, je moet wel een beetje lef hebben. En een ja. beetje, uh, ja... Je, moet, je zet jezelf op een soort uh, podium. Letterlijk. Ja, ja. Dus je kan niet al te nuchter blijven. Je moet wel een beetje je plek pakken dan. Goed. Uh, nou, Michel... Want ook uh, uh, jij uh, zal druk weer doende bezig zijn... want ja, ja, jullie moeten het voorprogramma gaan, uh, gaan, mm -hmm. uh, gaan invullen. Zijn ja. jullie daar ook uh, druk nog mee bezig? Uh, ja, ja, we zijn eigenlijk voornamelijk de laatste tijd... heel veel bezig geweest met het schrijven van nieuwe muziek. Maar we hebben nu gelukkig nog een paar uh, repetities... gewoon voor zeg maar, we de studio ingaan. En dan mm -hmm. willen we in december uh, vooral gaan knallen... Uh, vooral repeteren, repeteren, repeteren... voor de shows eigenlijk. Okay. Dus uh, ja, het is nu een beetje een, een soort wervelwind van alles tegelijk. Ja. Maar dat maakt het eigenlijk ook wel extra extreem leuk. Ja, huh. ja. Extra extreem. <laughs> extra extreem. Ik nee. het leuk dat jullie geweest zijn. Ik, Ik vond ook. het ook leuk. Ja. Uh, en uh, ja, graag tot een andere keer. Bij jullie zal dat wel weer in juni uh, zijn. Hè? Ja, Volgend jaar uh, uh, zelfs, wij, Misschien al, Misschien wel. Misschien zelfs nog wel ja. eerder. Want, uh, want we hebben het er al over. Maar goed, uh, dank voor de komst. Jij ook Jij ja. bedankt. Jij um, Nog even wat uh, muziek uh, laten horen. Hier is uh, Rosemary. En haar nummer heet uh, Rewind. never I didn't know that final touch would leave me shaken to the core. To have let you go when I wanted to hold on And was I wrong to have never shown the things I'm running from Oh, I know I'm probably much too late, but there's something on my mind Call it trouble, call it fate, but can we just rewind, rewind have lost my mind but still the reason I'm holding on is that I think we'll be just fine. Or was I wrong to have let you go when I wanted to hold on? Or was I wrong to have never shown the things I'm running from? Oh I know I'm probably much too late but there's something on Ik dans de wereld voorbij Vergeet soms om me heen te kijken Ik wil een beetje op je lijken Soms om me heen te kijken Ik wil een beetje op je lijken kwam er een eind aan deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf met uh, klatergoud uh, Eigen opname uh, van Stijn, die vorige maand hier bij ons in de studio is geweest. De je Francis album bleek met Truth. Uh, deze uitzending zit erop. En dat is ook wel een hele fijne, want uh, dan hebben we er nog eentje. En dat is Ubrig, die het uh, bal afsluit. Uh, vast Tot volgende week. What's Baby God, was there Just